Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Partimers die meer uren willen draaien, mogen dat vaak niet van hun baas. Een vakbond heeft het uitgezocht. Vier op de tien mensen die erom vragen in de zorg of bij OV-bedrijven... worden niet of nauwelijks extra ingeroosterd, ondanks het personeelstekort. Deze econoom legt uit waarom bedrijven er zo voorzichtig mee zijn. Het heeft eigenlijk alles te maken met uh, zeg maar, proberen efficiënte roosteren en te plannen. Uh, waardoor uh, je tijdens piekmomenten, bijvoorbeeld wanneer uh, patiënten uit bed komen... en moeten worden gewassen, naar de wc gaan, maar ook, moeten, ook eten moeten krijgen... je heel veel mensen nodig hebt en, en ja, net daarna niet. En dan is het dus goedkoper om met een kleinere ploeg te doen... en die gewoon wat harder te laten werken... De helft van de minderjarige asielzoekers die in hun eentje naar Nederland komen, wordt binnen vijf jaar herenigd met familie, blijkt uit CBS-cijfers. Gebeurt bij jonge mensen vaker dan bij andere oudere asielzoekers. De meeste jonge asielzoekers die de afgelopen jaren in hun uppie kwamen, waren jongens tussen de 15 en 18 jaar. Bij een politieachtervolging in Almelo is gisteravond een automobilist een huis binnengereden. De bestuurder ging er na de klap gauw van door, maar werd even later opgepakt. De bewoners waren thuis tijdens het ongeluk. Ze zijn vooral enorm geschrokken, maar gelukkig niet gewond. En in Dordrecht en Den Haag zijn vannacht verdachte pakketjes gevonden bij Surinaamse restaurants. In Dordrecht ging het om een explosief. Die laten bomexperts op een veilige plek ontploffen. In Den Haag is het onderzoek nog aan de gang. Deze verslaggever van Omroep West omschrijft hoe het eruit ziet. Er liggen dus twee pakketjes. Eén is een soort doos en een ander zwarte. Ja, het leek haast een soort envelopachtige, uh, ingewikkeld in plastic. Zo ziet het eruit. Voor de zekerheid zijn meerdere straten afgesloten voor verkeer. De politie houdt er rekening mee dat beide zaken met elkaar te maken hebben. Het weer nog. Het is grijs en druilerig met af en toe regen of motregen. Vanmiddag is het wel vaker droog en kan de zon ook af en toe doorbreken. Het wordt 8 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer bij Amsterdam moet rekening houden met vertraging op de Ring Zuid richting Rotterdam. Op de A10 sta je vast door bergingswerkzaamheden. De vertraging is bijna een kwartier. De rechterrijstrook is dicht.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 Dan gaan wij uh, naar het tweede uur en met wie gaan wij allemaal praten in de tweede uur? We gaan praten met wethouder Kramer, die zit inmiddels al tegenover mij. Welkom. Goedemorgen. Uh, dan gaan wij uh, met Marcel Busje praten over Rabbel, dan wel het lokaal. En als einde sluiten wij af met uh, de voorbereiding voor de nieuwjaarsduik. En die gaat natuurlijk weer op 1 januari gebeuren. En dat doen we met uh, Leon van Nes. Wethouder Kramer, goedemorgen. En een hele goede morgen Ben. We gaan het uh, hebben over projecten, want u bent van de projecten. Um, deze week zijn er een aantal projecten besproken in, uh, in de raad. Het was een voorspoedige vergadering. Zeker. U uh, hebt zelfs een compliment gemaakt uh, uh, naar iets waar, denk ik, heel zand wat op zit te wachten. Ja, een discussie uh, of eigenlijk een gesprek tussen de raadsleden uh, onderling. En uh, nou, dat was een goede discussie. ...waar uh, standpunten werden uitgewisseld. Uh, ze werden het niet helemaal eens met elkaar. Dat hoeft niet, maar dat ja. hoeft ook niet. En uh, ja, volgens mij is dat ook uh, de manier... ...hoe je als Zandvoort ook verder komt. U zegt zelf... Uh, uh, ...het zou best wel eens kunnen dat, dat door een verjonging komt. Hè. Er zit een redelijk uh, jongere lui in. Uh, voel je dat ook als wethouder... ...dat er een verjonging in die zaal zit? Want in feite uh, uh, bent u pas aan de beurt als er gesproken gaat worden over een project. En eerst wordt het dan door de raadsleden uh, gesproken. Ja, en dan uh, uiteindelijk... Uh, als, je vraag, als je vragen krijgt, kan je een antwoord geven. En uh, dat is ook niet meer uh, dan mijn taak uh, op dat moment. En uh, namens mijn collega's... en ik hoef daarna, daarnaast ook geen hele verhandeling meer te houden van uh, wat er besproken is. Maar uh, wat ik wel merk is uh, dat, uh, hè, laat ik het maar even zeggen, die jeugd, hè, dat mag, de jeugd. Dat mag ik dan zeggen uh, op mijn leeftijd. Uh, ja, een hele andere dynamiek in die raad brengt. En uh, ja, volgens mij is dat ook wel te begrijpen. Uh, ze zitten nog volop in het arbeidsproces. Uh, werk overdag, uh, komen dan naar die raad. En uh, wat ik ook merk, ze zitten niet echt uh, uh, op de stoel... om uh, altijd maar hun verhaaltje te houden. Nee, uh, het is kort, krachtig, bondig en uh, doorgaan. Er zijn uh, een aantal projecten uh, besproken. Hè? en uh, Ik noem er even een paar die uh, bij u in de portefeuille zitten. Badhuisplein, Marierschool, de Krocht ook. Uh, passagepanden en de entree van Zandvoort. En, uh, ja. Het ging een beetje over de Passagepanden en uh, de Marierschool. Ja. Uh, over de Passagepanden is al heel lang wat te doen. En uiteindelijk kiest de Raad en het college ervoor uh, een uitkoopproces te starten. En het gaat natuurlijk over, uh, wat is het, 8, 10 en 6 van de passagepanden? Ja, het, het is natuurlijk breder. Hè? Het is, uh, allereerst uh, zijn uh, de passagepanden, daar is uh, het erfpachtcontract opgezegd. Vervolgens uh, is daar een, een rechtszaak over geweest, vervolgens moest... Er uh, werd ontruiming geëist. En uh, dat is uh, ook via een rechtszaak gegaan. en uh, nou, uh, Buiten zeg maar, uh, die rechtszaak om uh, zijn er ook nog twee panden. Die zijn in, waren in eigendom van een derde. Dus er zat geen erfpacht op. Die hebben wij uh, zeg maar, nu via een raadsbesluit uh, verworven als gemeente. Dus wij zijn nu eigenaar van die twee panden. En aan die twee panden. Zit nog een derde pand? Ja om het heel ingewikkeld te ja. maken. Daar zit wel erfpacht onder. En die is niet meegenomen, zeg maar, in de uiteindelijke uitspraak, omdat dat een gekoppeld bedrijfspand is. Nou, Daar... We praten eigenlijk over één groot, uh, groot onderneming. Ja. En die is dus gesplitst in twee stukjes. Ja. Het ene stukje is nu het stuk is verworven, ja. het andere stuk valt onder uh, wat er met al die andere panden loopt. Inderdaad. Dat is duidelijk. Um, aankoopbedrag staat hier ook, 256.000 euro. Nou ja, goed, dat is de koop. Daar kom je dus niet onderuit. Hè? Dat, dat, dat is gewoon, je, je moet dat kopen, anders kan je niet verder. Inderdaad. Oké, okay, dan komt het volgende. En daar uh, is ook nog wat over uit te leggen. Over die, die erfpacht. Die is uh, gecanceld. Dus men moet daar eigenlijk ontruimen. Ja. Maar het college inderdaad kiest voor een andere optie. Nou, wij kiezen niet echt voor een andere optie. Het moet gesloopt worden. Nou, dat, dat zou eigenlijk de, dus, uh, de, de erfpachter moeten doen. Ja, alleen in het verleden zijn er uh, aan een aantal uh, erfpachters toezeggingen gedaan uh, dat die hun sleutels mochten inleveren en dat de gemeente daar de kosten voor zijn rekening zou nemen. Die kosten waren niet voorzien in de grondexploitatie. De grondexploitatie is een, uh, zeg maar, uh, waar alle uh, opbrengsten en kosten tegenover elkaar worden gezet. En deze kosten waren dus niet opgenomen. Dus we moesten zo en zo terug naar de Raad om daar budget voor te vragen... En uh, om het eenvoudig te houden, de sloop, en, en niet uh, per pand allerlei meerkosten te, houden, te krijgen, hebben wij besloten om uh, ook uh, de, de erfpachters, zeg maar, gewezen erfpachters die nog een pand hebben, om daar ook uh, de sloopkosten voor onze rekening te nemen, zodat wij in één fase alles tegelijk kunnen slopen. Wanneer is dat uh, aanstaande? Uh, nou, behouden ze dan... Of op zeg, de verwachting? Nou, we zijn nu bezig, na, na, na, na vele maanden dat al te hebben uitgezet... worden alle nutvoorzieningen nu afgesloten. En na, we proberen nog, als het ons lukt, december en anders januari... dan gaan we het gedeelte slopen wat we kunnen slopen. Behouden ze dan de panden 6, 8 en 10 waar nu restaurant Le mm -hmm. in zit. Um, bl blijft dat dan nog staan? Wat, dat blijft staan nog, ja. Maar die, die heb je aangekocht? Ik heb het aangekocht, maar er zit nog een uitbater in. En uh, nou, daar kan ik voor de rest weinig onder zeggen, over zeggen nu, want het zit onder de rechter. Dus dat wil ik even hier. Nou, oké, okay, nou, dat kan je zo laten. Maar inderdaad, uh, um, als je er zo naartoe kijkt en je ziet dan vanuit de zee, dat zou je bijvoorbeeld rechts al uh, helemaal, uh, klopt, weg kunnen halen. Dat gaat ook gebeuren. Dan wordt het kaal, want. Uh, Zolang dat loopt uh, met de Grand Prix, uh, kan je niet bouwen? Ja, wij zijn nu bezig om een, ja, een beetje technische term... een bouw te maken. Dus uh, op basis van de visie die uh, door de Raad uh, in december... <kijkt> verleden jaar is vastgesteld, uh, zijn we nu een bouw aan het maken. Dat, dat betekent dat wij uh, zeg maar de contouren en de afmetingen... van wat wij daar willen bouwen, uh, vastleggen... Om vervolgens dus, uh, ja, in een uh, aanbesteding. dan wel uh, met uh, prewoners samen. Met de, uh, dat uh, te bouwen. En uh, dat gaan we in ieder geval gefaseerd uh, vast uh, wegzetten. Dus mocht het langer duren. om met de Grand Prix tot een overeenstemming mm -hmm. te komen. of via een uitspraak. Uh, dan gaan wij uh, wel gefaseerd daar uh, aan de slag. Dan zou je alvast van, van rechts naar links ja. kunnen bouwen. Ja, grappig. Ja. Um, er is nog wel even gesproken over uh, uh, woningen tussen de PvdA en uh, de PVV uh, Over die 30% sociale huurwoningen. Ja. Gaan die er komen? Die sociale huurwoningen gaan er komen. Daar heeft de raad toe besloten. Uh, maar omdat daar nog enige discussie over was, over allocatie? Nou, dat, dat had onder andere te maken dat wij uh, zeg maar, uh, extra kosten moeten maken voor het sloop. Uh, en die extra kosten waren niet gedekt. Dus, en in het verleden heeft de Raad wel eens gevraagd... geef ons nou ook eens alternatieven aan. Nou, en bijvoorbeeld om die kosten te dekken... zou je het programma kunnen omzetten naar goedkope koop... waardoor de te verkrijgen grondprijs hoger is... dan je zou krijgen voor een sociale huurwoning. Daarmee dek je de kosten. Mm -hmm. heb je een ander woonprogramma. Nou, dat is puur uh, een afweging die je kan doen. Nou, en daar ontstond een goed gesprek over... Uh, met name tussen uh, PvdA en uh, PVV. En in de commissie had uh, ook uh, de VVD hier al een opmerking hm. over gemaakt. Ik heb nog een, een, een besluit uh, gelezen. De sloopkosten, 229.000 ex-btw van de Passagepannen. komen ten laste van de grondexploitatie van het uh, Pallasplein. Hoe moet ik dat zien? Ja, het is de entree. Het is, uh, de, ja, de entree van Zandvoort. Nee, entree van Zandvoort. Dus uh, dat is een beetje de overal mm -hmm. uh, zeg maar, naam voor ja, de is, ontwikkeling. Dus dat is uh, je, je, alles. Je steekt de, de kopenparcel over en dan kom je in de entree van Zandvoort. En dan kom je in de entree van Zandvoort. Okay. Maar hoe, de, de, de grondexploitatie, de, dus de, uh, de verkoop van die gronden, moet de sloop dekken. Ja, de verkoop van de gronden, eh, maar ook zeg maar, de verkoop van de gronden... van de initiatiefnemer die mm -hmm. zeg maar, twee hoteltorens wil bouwen... dat moet de kosten dekken. Waarbij ik wel zeg dat er in het verleden al dermate veel kosten gemaakt zijn... die niet gedekt meer gaan worden uit deze grondexploitatie. Maar die zijn al, en dat noemen wij dan een onrendabele investeringen... die zijn al voorzien in... Eh, Zeg maar, de verliesvoorziening een uh, ver verliesvoorziening. verliesvoorziening. Ja, okay. helemaal goed. Ja, er zijn natuurlijk al heel wat veel, heel veel plannen daar uh, geprojecteerd op, het, op dat stuk, hè? dat hotel. En, en, en, ja, het, als ik, het is natuurlijk begonnen met het uh, bestemmingsplan Middenboulevard. en dat strekte uit van uh, de Watertoren tot en met de entree, tot en met Bouwerspallas. Nou, dat, uh, ja, bij de Watertoren nog... loopt het nu een beetje. Bij de Watertoren gaat het goed. Uh, nou, Badhuisplein is natuurlijk straks de aanzet uh, tot sloop van uh, de woningen. Uh, entree, sloop, passage, Dus zo langzamerhand uh, komt er zicht uh, op uh, nieuw te realiseren... woningen en andere voorzieningen. Uh, maar ik uh, kan me nog uit uh, een ver verleden herinneren... dat uh, wethouder van Kaspel zelfs nog op het Badhuisplein stond... En uh, met uh, groot Bombari vertelde dat ze heel snel daar een nieuw hotel gingen bouwen. Nou, uh, ik denk dat dat een jaar of dertig terug is uh, geweest. Wethouder Demmers heeft er ook nog een betoog over gehouden. Demmers, uh, Bierman, wie uh, hadden we nog meer? Tjalik. Uh, Tjalik, Marijke Herbe. Ja, volgens mij. Uh, we praten over heel, heel lang terug. Ja. En nu is het en daar, uh, die, die kant moeten we op. We moeten naar voren kijken. We moeten kijken wat er gaat gebeuren. Uh, even over Badhuisplein. De laatste uh, bewoner is er nu uit of gaat er van de week uit? Wie gaat er van de week uit? Um, dan moet er gekeken worden naar pandje links en pandje rechts. Hè? De, de woontoren en, uh, en de, de ijswinkel. Ja. <coughs> het uh, pand aan de rechterkant is al gedeeltelijk van de gemeente. De, de bovenwoning. alleen de ijssalon die is nog in private handen. nee, is niet in private handen. die is ook in eigendom van de gemeente. oké. Okay. alleen daar zit nog een huurcontract op. Um, las ik het goed dat degene die daar nu in zit ook door kan gaan op het Badhuisplein? Uh, als hij dat zou wensen dan uh, en dat gaat ons helpen om hem eerder uh, zeg maar het pand te verlaten. Mm -hmm dus niet zijn bedrijf meer uit te oefenen... dan hebben wij hem de mogelijkheid geboden dat hij uh, kan terugkomen... in een van uh, zeg maar de commerciële ruimtes die gebouwd gaan worden. Uh, en daarover zijn we nu uh, met hem uh, in gesprek. Nu is daar een stedelijke bouwkundige visie op, uh, op losgelaten in uh, december 2021. Die... Moet waarschijnlijk opnieuw besproken worden... want daar is nogal wat, wat ophef over geweest. Uh, gaat er een nieuw plan komen? Of gaan jullie doorbouwen op, het, op die visie? Van het Badhuisplein? Ja. Nee, de, de, kijk, het is niet het woord stedenbouwkundige visie... is, is eventjes, uh, zeg maar, uh, te veel. Het is een visie, uh, zeg maar, uh, met blokken binnen het bestemmingsplan... wat we daar gerealiseerd willen hebben. Dat is correct. Daar zijn nu, uh, zeg maar, met een stedenbouwkundig bureau... Uh, zijn daar nu uh, zeg maar, uh, sessies bezig om het echt te verwerken in een stedenbouwkundig plan. Nou, dat, uh, het loopt, uh, voor de woningen loopt dat uh, zeer voorspoedig... Uh, dus behouden ze dan dat we nog aan het worstelen zijn met parkeren. Maar daar verwacht ik ook wel uit te komen. Voor het hotel ligt het wat moeilijker. Want het hotel heeft natuurlijk de positie van voormalig Corindon gekocht. En als we die visie willen uitvoeren... dan hebben zij ook nog een stukje grond nodig van het casino. En dat is nog steeds niet verworven. Dus dat... We ja, uh, ja, gaan terug, al... terug naar wat het was: uh, casino ondergrond en daar een heel mooi hotel bouwen. Ja, hoor. nou, dat is. Uh, <laughs> dat was, uh, zo zijn we begonnen met het casino in Zandvoort, in het oude bouwers. Uh, ik vraag me nog wel eens af waarom dat uit, uit, uiteindelijk is gesloten, als je het nu weer uh, zou kunnen terugbouwen. Dus er moet een, uh, wat mindere tijd geweest zijn in Zandvoort als het gaat over hotelaccommodatie. Maar uh, dus uh, ja, daar is het eigenlijk het wachten op dat zij eerst dat stukje grond uh, verwerven. Om vervolgens dan ook hun gedeelte wat vanuit de visie op die manier uh, te kunnen realiseren binnen ja, als je, het zelenkundig plan. Ja, als je dat, uh, uh, moet het een plan worden voor het, het hele plein? Of uh, ik kan me voorstellen dat het casino voorlopig zegt van nou ja, wij zijn nog in de onderhandeling. Uh... Nee, het casino, het casino gaat zo en zo niet mee. Okay. Het casino doet niet mee, maar er zit dan wel een strook naast het casino... wat ook een eigendom is van het casino. Okay. Dus, en dat moeten ze verwerven om uh, zeg maar het bouwvolume uit de visie te kunnen realiseren. Dus dan plak je eigenlijk het hotel tegen het casino aan? Ja. Oké, okay, uh, wordt dat één totaalplan? Of kan je eerst uh, rechts bouwen? Nou, het wordt één stedenbouwkundige visie... Dus dat is hmm. zo en zo. En als, het, als ze het grond niet uh, verwerven van het casino... dan wordt het een kleiner hotel. Dus dat hebben ze ook al gezegd. Dan, dan blijft het een rendabel geheel. Okay. Dus het wordt wel één stedenbouwkundige visie. Want het moet natuurlijk wel uh, goed op elkaar allemaal aansluiten. Maar het is niet zo dat wij uh, met ons woonblok gaan wachten... op het moment dat uh, pas het hotel is. Of andersom precies hetzelfde. Stel dat wij tegen iets aanlopen met het woonblok, dan hoeft het hotel niet op ons te wachten. Binnen de stedenbouwkundige visie uh, gaan we straks gewoon uh, ieder afzonderlijk aan de gang. Oké, okay, dus uh, het zou goed, het, het zou kunnen dat er eerst een hotel of eerst de woonblokken klaar zijn? Ja, dat, dat, kan. dat okay. kan. En je moet, zo kijken. Je, moet zo, je moet toch zo en zo kijken... Van of het uh, echt uh, allemaal uitvoerbaar is. Mm -hmm. uh, twee uh, bouwputten op die ja. uh, unieke locatie. Al die toeristen voort. moeten er ook dat, nog langs. Daarom. daarom. <laughs> nee, dat, uh... Maar uh, uiteindelijk, uh, uh, voor de beeldvorming, komt er één plan. Ja, er komt één stedenbouwkundig plan. Oké, okay, nou, we wachten met spanning af wanneer dat gaat komen... Um, even kort over de krocht. Hoe is het met de vleermuizen? Uh, ja, helaas. Uh, heel vervelend dat dat uh, geconstateerd is. En dan, uh, ja, dan kom je in zo'n uh, flora- en fauna-discussie terecht. En dan moet je een. een uh, Hoe gaat dat aflopen? Ja, prima. Want uh, die er zijn nu hokjes geplaatst of zeg maar, hmm. waar die vleermuizen dan ingaan. Okay. En dan op een gegeven moment, uh, als die er zijn, dan worden ze verwijderd. En dat, ja, dat zal niet eerder zijn dan september. En dan vervolgens uh, ja, is het de vraag van wanneer gaan we dan starten. Dus uh, ik denk dat dat dan uh, wel weer in mei zal zijn van het jaar hmm. daarop. Want dan kan je het, in ieder geval het winterprogramma gewoon in de kroch doorzetten. <coughs> Uh, daar is ook nog wat te doen over het aanzicht van, uh, van de krocht. Hè? Twee uh, puntgevels en een blokkendoos. Gaat, gaat er nog discussie opleveren? Nee, nee, nee, dat gaat geen discussie opleveren. Kijk, uh, ja, laat, laat ik het zo zeggen. Het plan wat uh, in eerste instantie aan de Raad is getoond... dat, uh, kon, uh, dat is niet door de welstand uh, gekomen... En vervolgens heeft het uh, toenmalige college er niet voor uh, gekozen om contrair te gaan. Nou, contrair betekent eigenlijk dat je uh, tegen het advies van de welstand ingaat. Uh, maar is er gekozen om dit oh. ontwerp verder te laten gaan. Mm -hmm. Oké, okay. dan uh, wachten we even af tot de vleermuizen uh, het broedseizoen ja. van de vleermuizen ja. voorbij is. Uh, Mariërs, school. Is het ja, ook gepasseerd? Is verkocht. Is verkocht. Uh, en het is nu. Uh, Ik heb hier ongeveer een A4'tje vol met, uh, met eisen die gesteld worden aan prewonen. Ja, het zijn niet zozeer eisen. De uh, overeenkomsten? Meer, ja, het is veel meer uh, een, een stukje volksvesting, uh, wat we graag daar uh, willen hebben. En uh, ja, dat leggen we dus uh, in ieder geval vast. Omdat dat ook de prijs heeft bepaald. Uh, zeg maar. Uh, een, een lage huur betekent voor de corporatie ook een, uh, wat lagere investeringsmogelijkheden. En dat soort zaken maar, meer. En dat is dan, gaat de kosten van de ja. verkoopprijs. U uh, verkoopt het voor 245. Ja. Het is geschat op 420. Uh, ja. En uh, die risicodering die vindt dan plaats uh, tussen pre ja. en de gemeente. Ja. Het is wel zaak. Het wordt een, een, een jongere huisvesting, een startershuisvesting... Ja. En, en wie bewaakt dat? Ja, dat ligt contractueel vast. En wij hebben natuurlijk uh, zeg maar, uh, overeenkomsten met uh, pre-wonen... waarin uh, dit gewoon wordt vastgelegd. En uh, daar hoeven we niet, geen zorgen om te maken. Nee, het staat ook uh, redelijk beschreven ja. in die... Ja. Uh, het is een heel A4'tje vol. Ik heb hem moeten verkleinen met de lettergrootte, zoveel was het. Uh, maar Het is toch wordt knap dat je het op jouw leeftijd nog kan lezen. Met bril. <laughs> Dankjewel. <u. Okay>, <laughs> Dank <u> <laughs> nee, um, het viel ook inderdaad op dat deze twee stukken gewoon uh, goed door de raad heen gingen. En uh, dat was wel eens leuk om te horen. Er werd bijna gesproken over een record, maar dat was het niet. Um, wij zijn er bijna wel doorheen met alle projecten die, uh, die u uh, op het bordje hebt. Rukkert. Ja, nou, ik hoorde Hans Brokman, onze redacteur, wil nog even over Rukkers praten. Is daar wat over te vertellen? Nou, oh, de erfpacht is geëindigd. We hebben zeg maar, de locatie verworven zeg maar, per 1 januari. Dus dan gaat de slopen van het pand. En dan hebben we daar een prachtig stuk grond wat bebouwd kan worden. Zijn daar al plannen voor? Uh, daar zijn we nu mee bezig. Of gedachtegang? Uh, ja. Uh, in eerste instantie was het de bedoeling om daar uh, tijdelijke huisvesting te doen. Daar uh, was of is uh, prewonen bereid om daarover na te denken. Uh, maar tijdelijke huisvesting is natuurlijk maar tijdelijk. En, uh, maar die tijdelijkheid moet toch wel minimaal 10 tot 15 jaar zijn. Wil mm. het exploitabel zijn. Uh, dus, dus dat is ingewikkeld. En in de raad... Zeg maar in de discussie is eigenlijk gevraagd om een uh, ja een soort uh, afwegingsnotitie uh, te krijgen tussen uh, uh, tijdelijk ofwel meteen permanent bouwen. Uh, ik denk dat dat ook uh, prima kan daar, uh, om daar meteen permanent te beginnen. Het is een locatie uh, die uh, ligt ja, eigenlijk uh, in een soort niemandsland... Hè, mm -hmm. tussen de school en uh, Nieuw-Noord in. Dus het zou een prachtverbinding kunnen zijn uh, naar Nieuw-Noord toe. Je kan daar uh, redelijk uh, snel starten. Uh, grond is eigendom van de gemeente... Uh, Stikstof uh, zal een wat minder probleem zijn omdat er heel veel stikstof vrij uh, komt door de sloop van de manege. Mm -hmm. dus, uh, dus in die zin uh, is, gaat die afwegingsnotitie straks uh, ja, laten zien wat uh, de mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn. Wanneer is die te verwachten? Uh, de afspraak is om die uh, half februari, dus ik hoop uh, zeg maar in de raad van februari te kunnen behandelen. Nou, we zijn benieuwd. Er wordt flink wat gebouwd uh, en alle projecten lopen. Ja, en niet, niet alleen uh, projecten waar de gemeente zit. Er zijn ook heel veel uh, initiatieven, uh, zeg maar. Van uh, kleine ondernemers uh, tot zelfs grote ondernemers... die wat willen in Zandvoort. Uh, we hebben alleen al een... Uh, aan kleine uh, hoeveelheden, zeg maar zo'n honderd uh, uh, woningen... zouden er gerealiseerd kunnen worden van uh, kleine initiatiefnemers. Nou, laat daar eens de helft van doorgaan. Dan hebben we er weer vijfde. er weer op, ja. Nou, uh, er zijn ook, uh, ook nog grote ondernemers... die uh, mogelijkheden zien uh, in Zandvoort. Dus, uh, ja, Praten we dan ik over zie het Nee, ik praat niet over het circuit. Uh, nou ja, ik kan het best vertellen. Uh, Dirk van den Broek is bijvoorbeeld... Uh, uh, best geïnteresseerd om uh, zeg maar, uh, daar op hun locatie uh, iets anders te doen. Inclusief uh, de retail te behouden. Nou En zo zijn er nog een aantal uh, zelfs. Uh... Zo grappig dat u dat aanhaalt. Want, uh, ik was laatst in, in Rotterdam. En daar hebben ze uh, boven uh, een, een soort supermarktplein. Ja. Hebben ze uh, hoe heet dat, levensbestendige appartementen ja. gebouwd. Ja. Die mensen kunnen dus met de lift... ...naar die hal en naar allerlei winkeltjes toe. Dus dat is wel een grappig voorstel. Nee, maar hoe heet dat? Ze zijn ook zeer enthousiast. En, uh, en als ze daar iets willen realiseren met woningen... ...dan is het ook uh, huurwoningen. Uh, ze zitten echt niet te wachten om daar... Uh, Dure koop te doen. Nee, nee ze, nee. ze willen het ook in hun eigen portefeuille houden. Dus wat dat betreft... En zo zijn er nog een aantal uh, ondernemers in Zandvoort... ...die uh, hele leuke plannetjes uh, laten zien. Allerlei plannetjes... Uh, ik rijd uh, nog steeds over de, uh, de boulevard richting uh, Bloemendaal. Dan zie ik daar een prachtig hotel voor reizen. Is er zicht op Ries? Uh, nou, laat, laat ik het zo zeggen. Wij hebben uh, een plan van aanpak nu. Dat is gereed. Dat is ambtelijk gereed. Dat uh, komt, uh, als het goed is, volgende week in het college. Waarin wij uh, zeg maar de komende... Twee, drie maanden in gesprek gaan met uh, alle uh, ja, eigendom mm -hmm. uh, van uh, circuit, uh, queries, uh, de camping, uh, standplaatshouders, de venters. Uh, om te kijken, uh, en uiteraard Burnies, hè, dus het oude Ries. Ja. Uh, om uh, daar te kijken van uh, wat... Uh, willen zij, uh, zeg maar... en uh, wat willen wij graag... en kijken of we dan in een soort uh, collectieve samenwerking... Uh, die Noordboulevard kunnen dus aanpakken. Dus dat wordt een, een totale visie vanuit het college? Ja, het okay. wordt, ja, wordt een totale visie... maar niet uh, opgelegd vanuit het college. We willen dat in co-productie doen met uh, zeg maar de eigendom. Uh, mensen die mm -hmm. daar eigendom hebben of pachten of dat soort zaken meer. Dus we willen er een co-productie van maken... En uh, zeg maar wat belangrijk is, het moet niet zo zijn dat de een afhankelijk is van de ander. Dus het moet ook, uh, ieder afzonderlijk moet het gerealiseerd kunnen worden. Mooi, we gaan kijken wat er met al die projecten gaat gebeuren. Wethouder Kramer, ontzettend bedankt voor uh, uw uitleg. Geen dank. En als er weer projecten besproken worden, dan uh, zien we u graag weer terug. Ik kom zeer graag bij jou, Ben. Dank u wel. Geen dank. Hey, Pim, ik ben een beetje de draad kwijt voor al de muziek is hoor. ja. Oké, okay, krijgen we nu Smith and Burroughs met uh, en Hill. Ja, dat we niet Jan moeten teleurstellen... want die heeft alle muziekjes weer uh, nee, dat gemaakt. Niet. Nee, het gaat helemaal goed. Oké, okay. yes? dankjewel. Er komt-ie. There's a warm rain. Are you feeling alright? Well, I know it ain't easy.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 Het ene laatste stuk van Goedemorgen Zandvoort is aangeschoven. Uh, Marcel Buscher en uh, we gaan het hebben over de nieuwe locatie in het uh, LDC-terrein uh, naast de biep. Ik mag geen lokaal zeggen of wel? Het is een lokale onderneming, <lacht> ja. Nee, uh, nou, goedemorgen in ieder geval. Maar, uh, nee, uh, maar we gewoon... gaan het hebben over de locatie Het Lokaal. Het Lokaal en het wordt zometeen... Uh... Rabbel. Rabbel 2.0, tenminste. komt komt er ook op te staan. Nee, het komt er niet op te staan. Maar het, <laughs> het, het zal ongetwijfeld uh, grotendeels uh, gekopieerd zijn... en uh, we plakken het gewoon weer uh, in een nieuwe locatie. Uh, alleen nog met wat toevoegingen van. Want we hebben natuurlijk nu ook een andere invulling. Uh, we zijn daar een uh, onderdeel van. Een grote complex, om het zo te zeggen. Waar uh, diverse verenigingen ook gehuisvest zijn. En die gaan wij ook uh, voorzien. Dat is één nog heel wat anders en daar kom ik zo even op terug. Maar um, het knip en plakken, um, de oppervlakte is kleiner, toch? Ja, maar dat is ook wel een bewuste keuze. Maar ja, als je dan gaat knip en plakken en dan zie ik al die banden uh, oh, nee. ja. en die overals nee. en die, uh, die, <laughs> die kasten staan. Niet alles wordt geknipt en geplakt. <laughs> nee, nee, ik... Uh, we zijn heel blij met deze locatie... en ook zeker omdat de, de huiskamer nu wat ruimte gecreëerd wordt... dat we gewoon weer normaal van de woonkamer naar de keuken kunnen komen... zonder dat we overal ons buik in hoeven te houden. Ja. Nee, maar um, tuurlijk, er komt de Formule 1. Dat, daar staan we natuurlijk... Uh, dat was wel het gekopieerde en geplakte dus, uh, gedeelte. Een maar dat komt rekening. wel op een andere manier, komt erin te staan. Een tijdje geleden ben je gestopt. Ja, bewuste keus. Ja. Hoe kom je erbij om nu weer hier te beginnen? Uh, ik denk het samenloop van omstandigheden. Uh, heel eerlijk gezegd, uh, toen af van de Molen stopte, uh, ja, toen heette het volgens mij de overkant. Maar in ieder geval dat hij uh, daarmee stopte, omdat hij met pensioen ging, uh, zijn wij. Uh, toen we, was de gemeente op zoek naar een nieuw beheerder. En heb ik ook gesolliciteerd in die tijd. Oh, toen had je rabbel nog. Toen, ja, had ik toen dat gaan doen, had ik Rabbel tijd al... Uh, okay. Want eigenlijk hadden we met Rabbel we één doel, of tenminste we, want dat was mijn doel. En ik moet heel eerlijk zeggen, werd daar volledig gesteund door uh, Mariel, mijn vriendin. Mm -hmm. Maar uh, ik wilde ooit nog eens een keer een eigen zaak beginnen. En ja, dat, dat is dan Rabbel geworden. En op een gegeven moment hadden we wel zoiets van, ja weet je, wat willen we nog meer gaan bereiken? Maar mm -hmm. ja, het kon nog gekker en dat hebben we natuurlijk ook meegemaakt. Ik denk dat het is eigenlijk de laatste... Periode dat de Formule 1 terugkwam, dat we die omslag gemaakt hebben. Maar op zich, hetgeen wat er toen voor de Formule 1 ingingen stond... Ja, was ik eigenlijk best wel mee tevreden van... oké, okay, nou ja, ik heb dit ook meegemaakt. en uh, Dan had ik het toen de tijd van de hand gedaan... en was ik uh, op deze locatie sowieso ingestapt. Alleen, daar werd toen een uh, sociale ondernemer gezocht. Ja. Voldoet net niet aan in het doet. Nee, dat is onzin. Maar. <laughs> uh, Daar ga ik niet op in. Nee, maar uh, Rogier, uh, die, de voormalige, dus die, ja, die toen nog gekomen is, die kwam bij de verbeelding vandaan. En zijn plan was nog iets socialer, zeg maar. Was uh, mijn plan. Dus die heeft toen de voorkeur gekregen. Maar ik ben altijd wel in het la blijven liggen. En uh, in beeld blijven staan. En uh, in principe, ja, Rogier uh, heeft het helaas niet heel, helemaal volgehouden. En mee is gestopt. Ook om privé redenen. En ja, best wel jammer voor die jongen. Hmm. Corona heeft hem zijn nek omgedraaid natuurlijk. En deels. Het was ook heel mooi verbouwd. Het is, het is zeker mooi. Hij is zijn heel blij mee. En dat, dat... Maar ja, hij heeft het uh, helaas uh, moet hij weg. En inderdaad ja. ook door privé omstandigheden. Um, kwam toen een wethouder bij jou aankloppen of ben je bij de wethouder gaan kloppen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee de, niet de wethouder. Ik bedoel, uh, daar zitten natuurlijk nog heel wat uh, traders tussen, zullen we maar zeggen. Nee, maar uh, ik heb wel een gehad met, uh, met Herman. En dat is dan de beheerders zeg maar, van de Blauwe Trum. En ja, die ze waren gewoon hard op zoek. Ja, en in principe was dat eigenlijk al in de periode dat wij nog net in de verkoop zaten. Toen heb ik gewoon keihard gezegd, van, nou, dat ga ik echt niet doen, want ik ben, uh, ik ben hier nu mee gestopt, uh, niet voor niks. Ja. Ja. Gewoon eigenlijk omdat het gewoon, ja, het blijft ook horeca. Het is gewoon uh, topsport wat je mm. uitvoert. En of je dat nou op het Kerkplein doet of zo meteen in deze locatie. Dat, uh, qua uren gaan we er in ieder geval niet op vooruit. Dat geloof nou, ik niet. je gaat erop achteruit. Ja, ja, dus nog meer. <laughs> maar, ja, we, maar je hoeft niet, nou, je je hoeft in, niet uh, te vroeg uh, open. <laughs> nee, we gaan om tien uur open. Maar in principe, ja, tot twaalf uur s'avonds zijn we verschillende dagen open. En twaalf uur is dan ook wel echt uh, de max. En dat, uh, ja, dan ben je toch uh, sommige dagen 14 uur per dag uh, aan de gang. Dus dan gaan we ook kijken hoe we dat in gaan kleden. En, uh, tuurlijk, maar ik zeg het, uh, het is topsport. En, uh, maar het, het, er ligt hier gewoon een hele mooie uitdaging. En Ik, ja, ik hm. ben ook een tijdje even niet zoveel in het dorp geweest. Gewoon vanwege het feit dat je wordt door iedereen uh, bij iedere stap die je zet van, uh, aangesproken. Van hé, hey, wat doe je nou? En, uh, ja, je, bent je, echt, je bent en, echt een bekende zandvoorder natuurlijk. Ja, dat blijkt wel een beetje. <laughs> Ja, nou, eigenlijk niet over, alleen uh, de Zandvoort, maar ook heel Nederland kent, Jan. Ja, ja nou, dat is inderdaad door de slag die we gemaakt hebben met Formule 1. En mm -hmm. dat, dat vind ik ook wel heel erg leuk om dat weer terug te laten komen. Dus dan gaan we kijken hoe we daarmee om kunnen gaan. Maar uh, al met al, uh, ja, een hoop gasten miste ons. En uh, we willen gewoon ook een uh, huiskamer worden. En eigenlijk, zeg maar, tussen het pluspunt. En als je ja, uh, geografisch ziet, het pluspunt ligt natuurlijk in het Noord, het centrum. Wij zitten daar gewoon, als je een uh, <laughs> lijn zou, trekken, zou je er middenin zitten... En daar willen we ook een beetje zitten. Dus het is helemaal niet de bedoeling dat we. We willen wel een dagzaak ook creëren. Dus dat de mensen gewoon lekker overdag een bakje koffie kunnen drinken. Nu ook, weet je, ja, er zijn toch een hoop mensen thuis. Het is koud in huis misschien. De verwarming staat laag. Nou, dat Kom je lekker op de trim. Ja, kom je daar ja. nou een bakje doen. En als je de hele dag om een bakje koffie zit, het zal me hier niet van meer uitmaken. En dat was op het kerkplein, was dat een ander, ander verhaal. Ja. Dat iedere stoel gewoon zijn geld op moet leveren. Maar nou, dit moet ook geld opleveren, toch? Tuurlijk. Maar uh, we, het, we zitten op een heel andere locatie, dus je zit op heel andere dingen. Wel, nou, andere voorwaarden ook natuurlijk. Precies. Um, wat je in het begin al zei, er komt natuurlijk wel een, een, een stuk sociaal vlak bij. Hè? Er zijn allerlei verenigingen die maken er uh, gebruik van. Uh, je hebt een grote zaal die uh, voor allerlei bijeenkomsten gebruikt gaat worden... Ja, de verhuur daarvan hebben wij in principe niets mee te maken. Want dat ligt gewoon echt bij de, bij de blauwe trum, zeg maar. Bij de beheerder? Bij de beheerder. Oh, wij moeten het wel faciliteren qua horeca. Dus als er iemand komt die zegt, ik uh, ben 50 jaar getrouwd en ik wil graag die zaal van jou uh, lenen. Dan uh, ben jij min of meer verplicht om die horeca te leveren. Ja, verplicht, ja. Is over. ja. Wij, wij zijn, uh, Faciliterend in drank. ja. En dan, dan gaan we gewoon kijken. Wil je dat in de grote zaal doen? Of wil je dat dan bij ons in de zaak doen? Dat, daar kunnen we gewoon naar kijken wat de mogelijkheden zijn natuurlijk. Maar, maar dat is ook een functie die we wel zeker kunnen gaan bekleden. De Rabbel 2.0... Ja, ja, we houden gewoon een brand. <laughs> Anders gaan mensen het ook meteen echt denken van, wat uh, nou, was dat 2.0 maar. Ik, ik ken nog een wethouder die heeft bij de opening van het lokaal beloofd om daar een bord het lokaal neer te hangen. Misschien dat je diezelfde wethouder eraan kan houden om daar een bord rabbel uh, op te plakken. Uh, toevallig zijn er van de week uh, gesprekken over geweest, niet met de wethouder. Want uh, nogmaals, daar zitten wat schakels, uh, maar vaak ook niet altijd hoor. Ik bedoel, uh, maar de wethouder heeft goed. het publiekelijk beloofd. Ja, nee, maar er komen sowieso... Uh, er komt signing, er komt signing ook. Want dat, dat, dat viel me ook... Al. En, en niet omdat ik er nu zit dat er zometeen ineens wel borden hangen. Want dat is echt... De, de traject liep al alleen. Ja. En het zou ook gaan lopen. Maar toen wist ze ook al dat uh, Rogier ermee zou gaan stoppen. En dan als ik er wel in zou komen... Ja, dan wisten ze ook al dat het waarschijnlijk een andere naam is... Ja. Dan, dan het lokaal. Hoewel het lokaal natuurlijk ook een heel mooie benaming is. Maar uh, nee, die, die plannen liepen allemaal. En van de week hebben we daar uh, met de lokale... Uh, ja een reclame, reclame man een oh ja. een beeld voor gekregen en de ze zijn aangevraagd dus zometeen komt de bibliotheek wordt netjes aan de buitenkant vermeld en wij komen erop met de naam en ook de blauwe tram want het geval is ook gewoon als je in dat merk je als je daar bezig bent en wij zijn natuurlijk de eerste als je die deur binnenkomt aan de rechterkant ja. die je tegenkomt van ja ik ben op zoek naar de blauwe tram ik ben op zoek naar welkom nou, de u bent, bent hier gewoon in de blauwe tram ja. maar we ja, moeten dat, ja. dus, het is gewoon voor heel veel en zelfs het antwoord Dus je zegt, van we zitten in een blauw tram. Blauw tram, wat is dat? Nee, je kan beter LDC zeggen dan. Ja, nou ja, misschien wel. Ik nou, weet het weet niet. Het niet. Hey, we stonden, uh, vorige week of zo, stonden we binnen daar zo. Ja. En toen liet je het een en ander zien wat, het, uh, wat je toch anders wilde hebben. Ja. Is dat uh, veel of is dat weinig? Nee, nee, nee. in zoverre, het was een open ruimte. En wat ik begreep heb, maar goed, dat zijn dingen die ik ook maar heb horen zeggen. Dat was een wens van de bibliotheek om het gewoon openbaar te maken, de ruimte. Dus dat was het in de tijd van Rogieren of het lokaal. Liep je eigenlijk vanaf de gang, centrale hal, zo de bibliotheek en dwars door ons zaak dus heen. Door, ja. Ja, en dat is wel een van de voorwaarden die ik gezegd van jongens, ik vind het allemaal hartstikke leuk. Maar als we hier gaan zitten, dan wil ik wel mijn spulletjes gewoon dat ik s'avonds of s morgens in ieder geval de deur zelf open doe en ook weer achter me dicht doe. Aan de linkerkant? Of, aan, oh, beide nee, aan, aan beide kanten. Aan beide kanten. Want het, is gewoon, het was gewoon niet afsluitbaar. Dus dat houdt gewoon in... Nee, het was één... Eén uh... open ruimte. Ja. ja, en als er flessen wijn staan... Ik bedoel, dan worden we zometeen net een supermarkt zonder kassa. En uh, als je dat helemaal Ja, maar als je... Nee, nee, om maar, 7 uur nee. gaat de deur open. En dat, uh, en dat is eigenlijk een van de voorwaarden Voorwaardes. voorwaardes dat is wel een van de dingen wensen die ik uitgesproken heb. Van nou ja, als ik hier wel wat ga doen... Dan is dat wel een van de dingen die moet veranderen. Maar, maar die er is een ingang die leidt direct en dan praat ik over de rechterkant naar uh, de bibliotheek, naar de bibliotheek en naar ja. het café. Ja, maar die, daar zit nu een, een kozijn in. Oké. Okay. Dat is nog die, een die extra. Ja, nou, dat is eigenlijk, want dan heb je een voorportaal zeg maar en het zijn nu twee voorportaals. Maar als je komt, dan denk je van hé, is dit veranderd? Nee, het ziet eruit alsof dat zo gezeten heeft. Oké. Okay. Alleen er zit nu wel een deur die ik gewoon op slot kan doen. Ja, ja prima. En een groot scherm. Ja. Kan, kan niet zonder ja. hè? Nee, nee, nee. En uh, Mark Berenpoot, daar hebben we ook alweer uh, contact mee gehad. En dan stel je de vraag: wie is Mark Berenpoot? Mark Berenpoot is degene die bij ons binnen een, uh, een signing gemaakt heeft, of tenminste een uh, Airbrush, uh, oh. heel mooi plaat. Die heeft op het laatst ook de gevel, en dat is eigenlijk wel heel zonde. Ja. De gevel was echt super mooi. Maar we hebben een special Binnen was hij ook mooi. Binnen was hij ook mooi. Maar met gevel met uh, Nicky Laurijn en Senna vond ik wel echt een mooie kunstwerk. Maar ja, toen gingen we proberen die plaat eraf te halen om ze mee te nemen, maar dat was zo goed vastgelijmd. En eigenlijk, is ook, ja, we hebben het toen laten maken in de veronderstelling van ja, dat kan niet best wel zo vaaien. En het uh, moet gewoon goed gemonteerd worden. Maar ja, het materiaal waar het op zat, zou dan of ja, te barst gaan met ja. het te verwijderen. Dus toen hebben we besloten om het te laten zitten. En uh, nou, daar is nu met. Ik heb het ook niet zelf gedaan, want dat kon gewoon niet. Uh, maar daar is een uh, zwarte kwast overheen gegaan. En, uh, maar deze jongen die komt wel weer. Uh, we hebben nu een. Uh, een mooie muurvorm gecreëerd, en ergens zit al, aan, want het is de deur, ook nog een deur die ergens links in de hoek zat, zeg maar. ja. deuren naar de bibliotheek die ook niet meer gebruikt worden, die zijn eruit en die deuren hebben wel weer hergebruikt, dus zijn wel mm. duurzaam geweest met verbouwen en nou, ook kostenbesparend. En die zitten nu aan de voorkant, zeg maar, dus bij de gang en het kozijn is dichtgemaakt, zit er nog wel mooi het kozijn zie je nog zitten, dus dat wordt eigenlijk okay. de lijst van werk. Ja, dat zijn eigenlijk de grootste dingen die er gebeurd zijn. Ga je ook om zeven uur open als er om zeven uur gestart wordt bij de Formule 1? Tuurlijk. <lacht> ja. Ja, alleen... Ik kon hem eigenlijk al inkoppen, maar... Uh... Ja, vanaf zes uur mogen we open als het goed is zometeen. Maar uh... nee, alleen s'avonds of s'nachts, ja, dat zal een beetje uh, discutabel zijn... of we dan wel, wel of ja, niet open mogen zijn. Daar de... kan je wel ontheffing voor. Uh, 3 december is, het, uh, is de opening, heb ik begrepen. 1, 1. Donderdag, uh, ja, donderdag gaan we... Dat ja. is wel snel. Ik hey, ben ook niet op mijn fiets naartoe gesprongen... met het sop tussen mijn oren, om het ja. zo te zeggen. We zijn druk aan het schoonmaken. Nee, maar um, 1 december donderdag gaan we... Uh, officieel, officieel is het groot woord. Uh, gaan we uh, zachtjes zijn. We gaan met, niet met een uh, grote bombarie open. Maar... Oh, ik denk dus de wethouder komt misschien wel langs. Ja, maar dat wachten we nog heel even mee... want we willen er sowieso nog... Tenminste, ik weet niet dat hij komt. het <laughs> zou kunnen. Met een bord. Met een bord. <laughs> maar, dit, maar dit bord heb ik al okay. gehoord met de rabbel. Goed... Um... We gaan allemaal de, de verbouwingen en de, de toekomst zien. Marcel, ik wens je heel veel succes met, met Rabbel 2.0. Dankjewel. <laughs> maar dit gaan we dan niet opzetten, dat is begrepen. Nee, nee, nee, het wordt gewoon Rabbel. Oké, okay, en ik denk dat uh, heel veel clubs uh, het heel fijn vinden dat jullie er zijn. Nou, dat denk ik ook. We hebben al heel veel uh, ja, mooie reacties gekregen, om het zo te zeggen, dat we dit gaan doen. Dus daar okay. ben ik heel blij mee. Dankjewel. Hopelijk kunnen we het allemaal waarmaken. Ja, dat denk ik wel. We gaan ons best doen. Oké, okay, dankjewel. Jij bedankt voor het interview. I'm not Gezellig en lang gepraat met uh, Marcel Busser. En die uh, gaat natuurlijk uh, Rebel 2.0 opzetten. En uh, daar gaan we aanstaand weekend maar eens kijken wat nou de verbouwing geworden is. Inmiddels zit bij ons Leon van es, um, mede Medeorganisator van de Nieuwjaarsduik. Inderdaad. Uh, het is heel simpel. Wanneer, waar en hoeveel? Ja, Kijk, de duik is natuurlijk het meest simpele uh, wat je kan bedenken. Het wordt al 63 jaar uh, gedaan. En... Uh, we gaan weer op 10 staan. Dus kun, ik, op uh, we onderbreken heel bij, eventjes. Heren? Even een beetje. Nou, we gaan ook gewoon door. Ja, maar, nee, we staan weer uh, op de, de plek van de strandtent van Bas, hè, op 10. En uh, ja, dat is eigenlijk toch wel een erg leuke plek. Uh, is dat de kunst met de haven dan? Nou, we hebben, een heel leuk, we hebben van de week een heel leuk gesprek gehad. Uh, Rob uh, Vos, onze penningmeester. En we hebben natuurlijk daar nu Marco Koster zitten. Dus uh, dat is een bekende Zandvoorter. En Ellen uh, Bluis die daar uh, de communicatie doet. En ja, dat, dat is, uh, we gaan ook mm. hun, uh, hun inzet om gewoon de mensen op een hele leuke manier te gaan ontvangen. Dat, dat gaat erg leuk worden. We, omdat we het dus nu uh, twee jaar niet gedaan hebben, uh, komt er ook wat meer uh, muziek in. We gaan uh, echt om één uur met een leuk muziekprogramma beginnen... We hebben een ontzettend leuke samenwerking met de academie. Dus zowel de dansacademie als de fitacademie. Om uh, van tevoren het volk al in Beetje, beweging te krijgen. Beetje warm te krijgen. Ja, dat is natuurlijk wel nodig. Ja, en wat opvallend is wat, uh, met de hele organisatie is... dat de afgelopen twee jaar... Uh, je ziet het bij alle mensen die toeleveranciers zijn... dat ze toch wel een stukje duurder geworden zijn op dit moment. Het is echt op het naadje rekenen om het voor elkaar te krijgen. Je ziet het zowel de, uh, als je praat over de tenten... je ziet het in de horeca of uh, in, de, in het podium. Uh, er zijn ook bedrijven die ineens helemaal niet meer bestaan. En dus je moet sommige dingen weer helemaal opnieuw gaan doen. En wat er ook, Zitten jullie goed in de sponsoring? Uh, wij draaien helemaal op een, de, de bekende subsidie van de gemeente... en uh, de subsidie van Unox... De andere subsidie die we altijd kregen, die hebben dit jaar af moeten zeggen, daar kunnen ze helemaal niks aan doen. Dat zijn de regels mm -hmm. en uh, de wetgeving rondom, uh, nou zeg maar alles wat zich bezighoudt met gokken en dat soort dingen meer. Die zijn zo streng geworden dat helaas heeft ze van de week moeten melden dat ze uh, moesten afhaken. Mm -hmm. Wat we heel jammer vinden hoor, want uh, het, is, het is gewoon altijd heel leuk geweest. Maar, en ze willen het ook wel, maar ze kunnen het niet. Ze mogen okay, het niet. Nou, niet jammer. Dus, ja, jammer. <coughs> moet je het wel ergens, ergens anders vandaan halen. Dan moeten we daar nog wel even mee gaan, gaan werken. Maar ik denk dat we het... We redden het. We, we, dus, je moet hier sommige dingen even een streepje doorheen mm -hmm. zetten. Dat doen we dan maar niet. Maar het gaat, het gaat lukken. Oké. Okay, um, twee uur worden gedoken. Vanaf één uur, uur, uur is uur. er de muziek. Vanaf één uur is er Twee uur worden gedoken. Ja. Um, hoe, hoe zit je met, met vrijwilligers en personeel? Nou, vrijwilligers, dat is dus een dingetje op dit moment. Dat kunnen we rustig stellen. Uh, we zijn er de, de afgelopen twee jaar niet dat ze ineens zijn overleden... of wat dan ook, maar ze zijn er niet meer. Dus we hebben echt mensen nodig die ons willen helpen. We hebben een, uh, een stuk of tien nodig. En wat moeten ze doen? Uh, dat is gevarieerd. Sowieso de mensen ontvangen. Sowieso in de gaten houden dat de strandopgangen... vrij blijven van fietsen, bromfietsen mm -hmm. en dat soort dingen meer... Uh, de mutsen uitdelen, uh, de soep uitdelen. Uh, toch met z'n allen even de hekken en de afzettingen neerzetten... zodat er een scheiding is van duikers en publiek. En daar waar nodig is uh, assistentie verlenen aan het Rode Kruis... of aan de reddingsbrigade, die uiteraard uh, toch wel mm -hmm. de grote bepalende factor zijn... Dus morgens om tien uur en zes staan we met elkaar van... nou jongens, kan het met dit weer? Als het, nou, ja. het moet heel erg stormen, men wil het niet doorgaan. Er moeten echt gigagolven staan, maar anders gaat het gewoon door. Het is nog nooit om het weer afgelast. Nee, maar um, de vrijwilligers die jij nodig hebt, waar kunnen ze die terecht? Die kunnen terecht op de website nieuwjaarsduikzandvoort.nl. Daar is de eerste pagina is een inschrijving en we reageren direct. Nieuwjaarsduikzandvoort.nl. Ja. Oké, okay, laat dat uh, uh, helder dus als je wat wil doen, dan kom dan uh, ja. in contact. Kom in contact en uh, we zorgen er in ieder geval voor... dat je in een knalgele polo komt te lopen. Met, uh, goed, goed herkenbaar goed bent. Goed herkenbaar bent, dat iedereen ook ziet... van, nou, er zijn mensen aanwezig. Wat belangrijk is... Ja, is, ja ik zie je met een is, kaartje. Ja, ja. We hebben gisteren met uh, Leontien uh, van de Zandstroom afgesproken... dat zij worden het goede doel voor dit jaar. Nou. We gaan met elkaar uh, leuke dingen doen. Voor hun is het belangrijk... Het is de start van hun tienjarig bestaan. Want ze, volgend jaar zijn ze tien jaar. Mm -hmm. En uh, het is echt... Ja, we gaan er een heel leuk programma van maken. We hebben okay. Ons eerste gesprek, dat was echt heel leuk. Daar zaten gewoon de gasten van hun zaten erbij. Die hebben we ook beloofd dat als ze willen duiken... dat ze mogen komen. De en dan club, wij de, voor clubleden. De, ja. de clubleden gaan ook duiken ja, met hun ja. ja, Leon, uh, dank. Um, neem aan dat er nog allerlei publicaties in ja. het stand van het krantje komen. Maar belangrijk is dat je vrijwilligers nodig hebt. En die uh, kunnen zich ja. opgeven bij uh, de website. Bij de website of bij Facebook. Zou ik zou zeggen doen. Dankjewel. Pim, hebben we nog muziek? Ja, we hebben natuurlijk nog muziek. We krijgen een uh, Sandy-nummertje. Nathan Evans uit... Uh... Je praat, je praat een beetje naast de microfoon. Ik heb er weinig van. Uh... Oh, Oké, okay. <laughs> dus, ja. ik moet er ook weer in. Een c mijn uh, nummertje krijgt. Oké, die komt. Ik zal eerst even iedereen de groeten doen. En dan uh, doen we een afsluitmissietje. Ja, van dit programma Goedemorgen Zandvoort. We hebben weer met veel plezier met allerlei mensen gesproken. En informatie hier van Zandvoort kunnen delen. De techniek Pim Groof. Die heeft u af en toe ook kunnen horen. De muziek door Jelmer Koper. Prachtstukjes Jelmer. De redactie was door Hans